Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. pittig woorden van de Israëlische ambassadeur... in een brief van Vitens aandeelhouders. Is het niet blij dat dat bedrijf zich uit Israël heeft teruggetrokken? Hoort u straks. En ik praat met Ronald de Boer. Die weet hoe het is om in Qatar te voetballen. Zomer of winter. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. Israël zet aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf Vitens dus onder druk. Het land wil dat Vitens een groot contract met het Israëlische waterbedrijf Mekorot alsnog doorzet. Vitens zegt de samenwerking eerder op omdat het waterbedrijf onder vuur ligt vanwege projecten in de Palestijnse gebieden. In een brief zegt de Israëlische ambassadeur in Nederland dat de keuze van Vitens slecht onderbouwd is en vijandig tegen Israël. Het land is ook teleurgesteld dat het pensioenfonds PGGM... niet langer wil beleggen in vijf Israëlische banken... omdat die betrokken zijn bij de bouw van nederzettingen... in Palestijnse gebieden. Dit is nieuw teken van de groeiende anti-Israël-stemming in Nederland... een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tel Aviv... tegen het persbureau ANP. Volgens Israël wil PGGM roomser zijn dan de paus... maar schiet het bedrijf zichzelf in de voet... omdat de betreffende banken ook diensten leveren... aan de Palestijnen in die gebieden.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 Ja. Weil hebben ze geschossen of niet? Goedemiddag me nog vernemen? Nog een vraag? Ja. Kom, geef maar voor me weg. En weg is hier Bruins. Hij wil verder niet reageren. De eis van de aanklager was levenslang. Bruins advocaat had maandag vrijspraak gevraagd. Onder andere omdat Bruins in 1949 in Nederland ook al is veroordeeld. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS, een aan al qaeda gelieerde beweging. Er zijn berichten dat tientallen mensen die door ISIS gevangen werden gehouden zijn bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevolgd tegen het regeringsleger van president Assad, maar vooral ook tussen de rebellen onderling. De Duitse voetballer Thomas Hitzlsperger is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. De voormalig 52-voudig international zegt in een interview met Weekblad Die Zeit... dat hij zijn hele profcarrière een geheim met zich meedroeg. Hij wilde nu de discussie over homoseksualiteit onder topsporters weer op de voorgrond krijgen.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 Het nu als eerste. En hij speelde onder meer voor Wolfsburg, Lazio Roma en West Ham United. In België is een motoragent veroordeeld... die boetes versnipperde in ruil voor seksuele handelingen. De agent heeft in hoge beroep 40 maanden celstraf gekregen... maar van de helft voorwaardelijk. De agent zei tegen het gerechtshof dat het seksuele contact met toestemming gebeurde... en dat er zelf sprake was van uitlokking. De rechter vond dat ongeloofwaardig en voordeelde de man voor aanranding en verkrachting. Het blijft nog even droog, maar komende nacht en morgen overdag regent het weer. Morgenochtend is er wat zon wel en het waait ook stevig. En het wordt morgen een graad of twaalf. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Hm, mm, Hoka met de verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch staat 2 kilometer file voor knopend Deil. En verderop richting Eindhoven. Daar is de weg dicht bij Best. Dat komt door een autobrand. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Je kunt de beste bij knopend Vught omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A20 richting Gouda staat 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En dan de A27 richting Almere. Bij Beelthoven 2 kilometer. En diezelfde A27. Maar dan richting Breda. Daar staat voor de brug Gorkum ook 2 kilometer. Dankjewel. Hoor we horen straks weer van je. En ik voetbal met Ronald de Boer in Qatar. Dus blijf luisteren. <middels> Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Zaken doen met Israël is steeds vaker omstreden. Maar ja, het gaat wel om grote bedragen. We praten hier niet over zoals wij hier zeggen, smattes. Dit zijn geen kleinigheden. 2 miljard euro per jaar, zegt Esther Voet van het Sidi. Het gaat om geld, politiek en relaties tussen landen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Het was vandaag natuurlijk al uh, op hef rond een reactie een actie van PGGM. Om uh, niet meer te investeren in banken die meer zaken te doen met banken in uh, Israël. In de uh, bezette gebieden. Nou, de Israëlische ambassadeur is inmiddels boos. Uh, niet op PGGM, maar op Vitens. Hij heeft namelijk een brief op poten geschreven aan de aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf. Waarin hij zegt dat het bedrijf de samenwerking met het uh, bedrijf Mekorot. Alsnog moet doorzetten. The decision by Vitens to cancel its agreement with Mikorod was contrary to any logic. Even more so, the decision contradict prime minister Rutte en forme minister Timmermans, who have clearly stated that they object to any boycott of Israël. Er worden grote woorden gebruikt, verderop ook nog in de brief. Een brief die op 19 december is verstuurd, is in het bezit van de NOS. Bert van Sloter heeft hem bij, bij zich en die zit hier bij me in de studio. Bert, ja. een, een kwade brief, een brief op poten. Wat hoopt de ambassadeur daar nou mee te bereiken? Nou, hij hoopt vooral dat de aandeelhouders... en dat zijn vooral de gemeenten van, van Vietens... maar ook gemeenten als in Gelderland, Utrecht, Overijssel... en ook de provincies trouwens, die hebben aandelen... dat die zeggen, nou, zo ze schande wat er allemaal gebeurd is... en laten we het maar eens terugdraaien. Oftewel het uitoefenen, het organiseren van politieke uh, druk. En daarom gebruikt hij die woorden die je net uh, hoorde in, uh, in die brief. Het begint allemaal heel keurig, he, geachte vitens, aandeelhouders. Maar vanaf de tweede alinea gaat het echt onderuit de zak. Ongebalanceerd, vooringenomen, slecht onderbouwd wordt het genoemd. En ook uh, de premier wordt nog eventjes uh, aangehaald. Want uh, er wordt gezegd, het staat op gespannen voet... met uitspraken van uh, premier Rutte. Die heeft gezegd dat uh, uh, Nederland tegen elke vorm van een wat van Israël is. Kijk eens aan, dus indirect wordt premier ook even aangesproken nog... Um even inhoudelijk daarop reageren. FITENS heeft de samenwerking opgezegd... omdat er met name door uh, Palestijnen werd geklaagd... Hè, dat de nederzettingen wel water zouden krijgen... en de Palestijnse gebieden vaak worden overgeslagen. Zegt de ambassadeur daar nog wat over? Ja, zeker. Uh, hij gaat er uitgebreid uh, op in. Hij zegt uh, dat juist volgens uh, de ambassadeur... de Palestijnen heel goed te spreken zijn over dat bedrijf uh, Mekorot. Hij komt met een hele reeks getallen. Hè. Dan gaat het over 52 miljoen kubieke meter uh, water... hebben we dan per jaar dat naar de Palestijnse gebieden gaat. Vijf miljoen gaat naar de Gaza-strook. Hij werkt het helemaal uit in de brief. En dat allemaal om te bewijzen dat ja, de Palestijnen... in feite niks uh, tekortkomen. Want, zo schrijft hij er ook nog eens bij... we doen meer dan verplicht is om te leveren. Hij heeft nog een argument overigens uh, in die brief. Hij zegt ook van van... Nou, we trainen mensen in het watermanagement. Bovendien, Nederland. Uh, die trainingen worden nog eens een keer gesubsidieerd... door jullie ministerie van Buitenlandse Zaken. En notabene, de Nederlandse ambassadeur... die was aanwezig bij die opening... Ceremonie. Een eregast was hij mm. zelf, zo wordt benadrukt. Tijdens, uh, tijdens het begin van dit uh, trainingsprogramma. Kortom, wij doen ongelooflijk veel. Maar ja, je zei zelf al, aan de andere kant, Vitens zegt. ja, we hebben ook reacties gehad. onder andere van de burgemeester van Ramallah. die zegt van. Nou, het is ontzettend goed dat jullie gestopt zijn met dit samenwerkingsproject. Okay. Heeft Vitens zelf al gereageerd trouwens? Ondertussen heeft uh, Vitens uh, gereageerd. Uh, ze, zeggen van, uh, ze hebben een hele grote uh, brief geschreven van wel uh, drie kantjes. Daarin hebben ze het over een, eigenlijk een soort uh, opeensomming van de feiten. Een historische beschrijving ervan. Ze zeggen ook dat het pas heel laat uh, lastig werd voor ze. Aanvankelijk was er niks aan de hand. Maar het werd pas lastig op het moment dat het politiek werd. En het werd politiek op het moment dat minister Ploemen het bezoek aan Mekkerot afzegde. En dan vervolgens komt er een heel verhaal over. Van, je mag geen politiek bedrijven. Je mag niet buiten de groene grens komen. Groene grens, dat is die grens van 1967 mm. uh, destijds. En dat komen we met dit project wel kortom voor ons. Is er geen gelegenheid om dat project voor te zetten? Maar, en dat benadrukken ze aan het slot ook nog uh, van hun brief. Uh, wij willen geen partij kiezen. Wij willen alleen maar helpen om zoveel mogelijk uh, te komen tot zuiver en goed drinkwater. Aga. Nou, ben ik ben eigenlijk wel benieuwd, want dit was uh, met name ook de reactie van de Israëlische ambassadeur. In ieder geval de brief die hij heeft geschreven. Zullen we eens kijken hoe het is in Israël? Bert Versloten, dank je wel. Uh, daar is correspondent Anki Reggers. Um, Anki. Doet Israël dit vaker, het onder druk zetten... van aandeelhouders als een bedrijf stopt met zaken doen? Met een Israëlisch bedrijf? Nou, ik heb zojuist een vraag voorgelegd... aan de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik zei, zijn dat praktijken die normaal... En veelvuldig worden toegepast. En daarop antwoordde hij dat hij helemaal eens was met de brief van de ambassadeur. Want wat is de taak van de Nederlandse ambassadeur? Dat is om de relaties tussen Israël en Nederland zo goed mogelijk te houden. Dus hij voelde zich geroepen om de zaak uit te leggen. En dat heeft hij gedaan. En daar stond het ministerie van Buitenlandse Zaken helemaal achter. Oké. Okay. Dan hebben we nog uh, het andere verhaal van vandaag rond uh, PGM Dat besloten heeft niet meer te beleggen in vijf israëlische banken... die ook actief zijn in bezet gebied. Hoe reageert Israël daarop? Nou, daarop zei, uh, zei mijn heer in Israël dat uh, ze echt geshockeerd zijn... dat ze onbegrijpelijk vinden dat ze dit een vreemde trend vinden... en die zich voornamelijk dus in Nederland manifesteert. En uh, ze zeiden ook van, nou ja... Hoe kan dat, want we hebben toch zulke goede relaties en ze begrijpen er niks van. En op mijn vraag van, uh, ja, maar het gaat toch uh, over de bezette gebieden en in de nederzetting. Hij zei, nou ja, kijk die banken, die geven niet alleen service aan... Uh, aan kolonisten of aan nederzettingen... die geven ook service gewoon aan Palestijnen in het, uh, in, in het bezette gebied. Mm -hmm. Want een aantal Palestijnen die werken dus in Israël... die kunnen op die manier gewoon ook hun geld ophalen bij de bank. Dus zij zagen helemaal het probleem niet, vonden het een vreemde trend. En uh, ze zeiden dat ze wel dachten wat erachter zat. En dat is dus gewoon een contra geven aan de vorige regering... die kennelijk pro israëlisch was. En dat deze regering het gevoel heeft dat die nou... Op een andere manier te werk moet gaan. En vandaar dat ze denken: van dat oké, het zal waarschijnlijk tot Nederland beperkt blijven. Gaat de Israëlische regering dan stappen ondernemen richting Nederland, richting misschien wel de regering? Worden er gesprekken aangevraagd, denk je? Nou, kijk, tijdens die Vitens-affaire en ook daarna, dus met de waterzuiveringsinstallatie dat ook niet meer doorgegaan is, is... is wel de Nederlandse ambassadeur hier in uh, Tel Aviv... op het matje geroepen door buitenlandse zaken. En uh, ze hebben nog een keertje benadrukt dat ze... want ik vroeg, komen jullie niet in een isolement? Komt Israël niet in een isolement op deze manier? Een soort uh, Zuid-Afrika-syndroom... Uh, en daar moesten ze vreselijk hard op lachen. Ze zeiden, nee hoor, valt reuze mee. En het is alleen een trend in, in Nederland. En we hopen dat die trend zo snel mogelijk uh, afgeschaft gaat worden. En dat er gewoon mensen kunnen kijken naar wat we eigenlijk aan het doen zijn. We geven ook water aan de Palestijnen. Uh, die rioolverzuiveringswatering, uh, uh, die is ook ten behoeve van de Palestijnen. En ook de banken die zijn daar ook ten behoeve van de Palestijnen. Dus ze vonden het heel kortzichtig en onbegrijpelijk en teleurstellend. Antiregene vanuit Israël. Dank je wel, Ankie. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Lieve Westra heeft een nieuwe werkgever... en die heeft gezien dat onze Westra wel wat kan. Vandaag gaat Westra. Ongelooflijk. Als niemand wegrijdt, dan doet hij het gewoon. Westra wint en hij pakt bijna de leiderstrui... met deze aanval in Parijs-Nies. Ja. Astana, dat is zijn nieuwe ploeg. Hij is vandaag gepresenteerd Ik Spreek Westra. Dan horen we hoe hij het heeft gehad vandaag. Is maar eens eventjes uh, hoe het is op de weg. John Sohoka. Nou, probleem op de A2, Lara. De A2 Den Bos naar Eindhoven, daar is de weg dicht tussen Best-West en Best. Er staan dan ook twee auto's in brand en een gevolg is 5 kilometer file tussen Boxel en Best-West. Nou, wilt u niet in de file staan, kunt u het beste bijklopend Vught omrijden via Tilburg. Volgens dan de wegnummers A65 en de A58. En verder nog een file op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. De staat voor de Brug Gorkum, 3 kilometer. Van het wielrennen door naar het WK voetbal in Qatar in 2022. Het is nog ver weg, maar toch, er is veel verwarring over ontstaan. Vanmiddag zei secretaris-generaal Jérôme Valken van de Wereldvoetbalbond... De FIFA, dat dit WK zeker in de winter gehouden zal worden. Om niet veel later tegengesproken te worden... door een andere hoge bestuurder van de FIFA. Namelijk de vicevoorzitter Jim Boyce. Hoe zijn ze zover gekomen eigenlijk? De winnaar to organise. De 222 FIFA World Cup is Qatar. Gejuich in Qatar eind 2010, maar in de rest van de wereld... overheerste vooral verbazing. De Wereldvoetbalbond FIFA kende het WK toe... aan een land waar het in de zomer tot ver boven de 40 graden kan worden. Op zijn zachts gezegd niet het ideale klimaat om topsport te bedrijven. Het duurde dan ook niet lang voordat de kritiek losbarstte. Van internationale en nationale voetbalbonden... En ook van bondscoaches. Ik vind niet dat je met 40 graden kan voetballen. De internationale spelersvakbond FIFPro... haalde het ene wetenschappelijke rapport na het andere aan... waarin werd gewezen op de gevaren van spelen in extreme hitte. Theo van Seggelen van FIFPro was er dan ook duidelijk over. Wij zullen de spelers dat uh, de strengste afraden... En, uh... Het is heel simpel, daar zullen de spelers er niet spelen. Al snel kwamen er signalen dat de FIFA helemaal niet van plan was... om in de zomer te gaan spelen. FIFA-baas Sepp Blatter sprak zich openlijk uit voor een WK in de winter. Niet aan het begin van het jaar, maar aan het eind. Want anders zou het toernooi de Olympische Winterspelen in de weg zitten. We hebben samen met de IOC praktisch dezelfde media, televisie... De FIFA stelde een commissie in die die mogelijkheid zou gaan onderzoeken. De resultaten zouden eind dit jaar bekend worden gemaakt... maar uit de uitspraken van de secretaris-generaal kun je opmaken... dat de beslissing al is genomen. Ik praat erover door en dat doe ik met Ronald de Boer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is uw gevoel bij wat er vandaag gebeurd is? Nou, kijk, iemand heeft zijn mond voorbij gepraat, denk ik. Maar we moeten wel duidelijk stellen dat hij, als je het echt goed uh, uh, ja, leest en aanhoort... ...dan zegt hij, zegt, ik denk uh, continu. Dus ja. hij praat ja. eigenlijk voor zichzelf. Uh, en dat wordt al heel vaak gedaan. Hè. Uh, heel veel mensen hebben zijn, hun mening al gegeven... Uh, Net gaf je al een paar voorbeelden. Dus uh, dat mag iedereen natuurlijk doen. En, uh, alleen hij zat op een positie, uh, Jeroen Valken, dat hij dat waarschijnlijk niet had moeten doen. Dus vandaar die commotie, denk ik. Ja. ja, hij zat in de positie. Want hij zat uh, in de commissie die moest gaan onderzoeken of dit allemaal kon. Ja, dat klopt. Ja. En daarvoor zeg ik ook waar rook is, is vuur. Dus ik verwacht ook uh, dat uiteindelijk het WK uh, wordt verplaatst naar een, uh, ja, uh, een andere datum. U heeft um, in Qatar gespeeld en daarom hebben we ja. ook aan de lijn natuurlijk. Ook ambassadeur om het toernooi uiteindelijk naar Qatar te halen. Het gevoel dat um, ja, hier toch leeft is dat um, uiteindelijk dat toernooi dan onder valse voorwenselen naar Qatar is gegaan. Want dan hadden ze van tevoren ook kunnen zeggen ja in de uh, zomer nou kun je ja. daar niet spelen we gaan in de winter spelen. Dat zou je zo kunnen uh, ja, omschrijven. Andere kant uh, Qatar, uh, uh, dat weet ik 100% zeker, gaat er nog steeds, uh, zelfs vanaf uh, op, op dit moment zelfs nog uit dat de zomer, of uh, dat de WK in de zomer wordt gespeeld. Uh -huh. Dus uh, zij hebben gewoon eerlijk gestreden en hebben gewonnen. Dus de, uh, dat is zo eerlijk gegaan. U heeft ook Alleen, contact gehad met mensen in Qatar, of niet? Ik heb met uh, Hassan Altwaai, de CEO van de Qatar 22, 2022, gesproken. En hij zegt: Ja, voor, onder, voor ons verandert er niets. Het, niet. dus het uh, is weer een, uh, iemand die iets roept. Wij gaan ervan uit dat het WK gewoon in de zomer wordt gespeeld. Besluiten ze het toch anders, dan kunnen we dat ook gewoon uitvoeren. Dus voor ons geen probleem. Maar wij gaan er nog vanuit dat het gewoon in de zomer wordt gespeeld op dit moment. Is dat ook verantwoord? Want die discussie, we hoorden daar net al een deel van. Die is volop gevoebert de afgelopen maanden. Ja. Waarbij ook de spelers hebben aangegeven ja dat ze daar toch over twijfelen om te voetballen ja. bij 40 en, en meer? Nou, maar kijk, dat is, dat is dus het onzin, want dat is juist uh, hetgene wat zij... Uh... Ja, hebben uitgezocht en natuurlijk de, de, de technologie die we nu voor handen hebben. En dat was toch voor, vooruitstrevend. En, uh, een gekoelde stadion, dat is nu al mogelijk. Dus ja, en de, dus de niet... ja, in de trainingsvelden dan bijvoorbeeld? Dat de zou dus ook uh, gekoeld worden. Mm. Maar dat vind ik, kijk, dat zijn, je hebt ook met de fans te maken en dat vind ik het allerbelangrijkste. Uh, voetbal is voor iedereen, niet alleen voor de spelers. Het moet één feest gebeuren uh, ja. zijn en uh, iedereen moet uh, lekker met elkaar uh, op straat. Uh, ja, uh, een feest van kunnen maken, nou, dat kan dus niet. En, uh, dus wat Van zegt over voetballers, dat, uh, dat sla ja, nou, slaat nergens op, dat is misschien hard. maar uh, De omstandigheden dus voor voetballers zouden goed zijn, zijn maar voor de supporters ja. niet, zegt u. Exact, ja. en, dat, uh, en de, wat ik zeg, uh, voetbal is voor de fans en uh, er komen heel veel mensen op af. Ja, dus eigenlijk uh, dus... was het gekke werk om dit toernooi in de zomer in Qatar plaats laten vinden. Uh, nou ja, gek. Ik bedoel, ik ben uh, ik heb er, ik heb er ook in augustus heb ik uh, zelfs gespeeld dus, en, en gegolft. Dus het kan allemaal. Maar kijk, je wil naar optimale omstandigheden. Je wil het beste. Uh, ja, uh, maar u zegt net dat de supporters de wereld... daar geen feest hadden kunnen vieren. Uh, nou, en ja, dat net zwak zwaar ik wil, Je kan naar buiten, maar ik wil, het, uh, het is niet lekker. En, nee. uh, dus uh, het is toch extreem. Dus uh, dat moet je gewoon vermijden. En uh, ik vind uh, dat. Uh, ja dat ze daar uh, misschien niet goed hebben over nagedacht, maar hmm. dat, maar dat is wel opmerkelijk niet, dat toch dat voor zo'n nou groot toernooi. Gewoon, uh, hun toernooi hebben gewonnen, maar dat is toch wel opmerkelijk voor zo'n toernooi, dat ze daar niet goed over hebben nagedacht. Ja, maar misschien hebben ze, wat je, wat je net al een beetje opperde... dat ze het toch al in hun hoofd hebben gehad van... nou, wij willen dit misschien wel eens een keer... op een andere datum uh, laten plaatsvinden. En kijk, voetbal is wel voor iedereen. Hè? Het is het, het geweld dat alle continenten daar eens een keer mee ja. te maken krijgen. En uh, voetbal uh, verboedert, dat heb je uh, vaker gezien. En ik heb het laatst ook dit, uh, in het WK, of het, op het WK in uh, Johannesburg, dus uh, in Zuid-Afrika... Ja, dat is geweldig als je al die nationaliteiten met elkaar. Iedereen vergeet even, hun zorgen. En uh, ook nog eens, uh, wat zo belangrijk is, er zijn heel veel misverstanden in die regio. En dan kan je pas echt zien dat het eigenlijk onzin uh, is, ja. is ja. wat er allemaal wordt geschreven. Goed, nou, dat gaat dan nu waarschijnlijk in de winter gebeuren, meneer de Boer. Dank fijn dat ze dus even in de uitzending wilde reageren. Op de Graag verwarring. Jo. Ronald hey, de Boer. Dag. Hetzelfde. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Hello. Weer. I Follow Rivers van uh, Triggerfinger uit België. Wilrenner Lieve westra heeft na het opheffen van de vakantie-olijformatie... in de Astana-ploeg een nieuwe werkgever gevonden. Vanmiddag was in Italië de officiële ploegenpresentatie. En ik heb contact met Lieve westra Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe was die presentatie? Uh, ja, goed. goed. Ja, het was allemaal uh, allemaal, uh, allemaal goed, uh, goed geregeld. En uh, ja, ik heb mijn uh, ogen uitgekeken natuurlijk. Een uh, hele andere wereld. Heel veel uh, alleen maar nieuwe gezichten. Dus uh, ja, de renners en, en staf. Oké, okay, ik had ze wel gezien, maar uh, ja, wat er omheen zit en zo. Uh, de Spanjaarden de sponsors, die had ik nog niet gezien. Dus, uh, ja, het is voor mij een hele, hele nieuwe wereld eigenlijk, ja. En een nieuwe wereld, bedoel je daarmee ook um, indrukwekkend, uh, groots? Ja, groots. Uh, ja, bij vakantie was, was het ook gewoon, uh, gewoon goed en groot. Uh, uh, ja, natuurlijk, uh, ja, staan is er gewoon uh, ook een, een, een heel groot team. En uh, ja, dat, dat, dat was gewoon ook wel te zien uh, daar in, uh, in Brescia. Dus, uh, Wat was er te zien dan? Ja, dat... Uh, ja gewoon uh, waar, wij, waar wij sliepen en waar, waar de presentatie werd gehouden dat uh, ja dat, dat, dat, dat ziet dan dan geeft het wel aan dat het uh, ja toch wel, wel uh, ja wel dat het toch niet, uh, niet niks is zeg maar ja. dus, dat kon je zo wel zien en uh, ja dat was gewoon uh, was allemaal heel goed geregeld en uh, ja we hebben gewoon een mooie dag gehad en uh, ja, en nu, nu zit ik bij het vliegveld. Dus uh, ja, en, en... zo snel gaat het. En morgen vliegen we naar Australië. Oké, okay, voor de Tour Down Under? Yep. Ja. Oké, okay, goed. Dan, hey, gaat het, dan, gaat het dan moet je beginnen. echt weer meteen, hè? Eventjes, want was er veel aandacht voor jou? Uh, eerlijk gezegd, uh, weinig, weinig. Ja, ik, uh, dat is gewoon zo. Ik, ik zie het ook een beetje zoals... Uh, ja, het eerste jaar uh, bij vakantie bij het ECM. Daar kwam ik toen uh, als... Uh, ja, als kleine jongen, zeg maar, uh, of kleine jongen, ja, net om mijn hoek kijken. Mm -hmm. En uh, kwam ik daar. En uh, ja, zo zie ik het hier ook. En uh, ja, oké, okay, uh, okay, ik heb wel wat gepresteerd. Maar ja, je kom hier in een ploeg en uh, ja, dan kom je tussen, uh, ja, toch grote namen als Caponie en Nibali en Griffko en ja. Vogelzang en zo. Ja, zo. dat is natuurlijk wel even wat anders. En, uh, en dat geeft ook niet. Alleen, uh, ik denk dat het voor mij gewoon, uh, gewoon heel goed is. Gewoon uh, een hele mooie stap. En uh, ja, daar ben ik heel trots, om, uh, trots op om, om daar niet uh, zo bij te zitten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat ik me wel afvraag, hoe ga je met uh, al deze renners communiceren? Want uh, je spreekt niet uh, wat woorden Kazachs, kan ik mij voorstellen. Of, of hoe is je Italiaans bijvoorbeeld? Nee. Nee, nee, nee is lastig, lastig. Maar ja, er zijn wel uh, genoeg renners, die kunnen wel uh, gewoon Engels. En uh, dat gaat bij mij ook wel, uh, wel goed. Dus uh, dat, dat, dat, ja, dat... Daar kan ik me wel uh, mee redden, zeg maar. Maar uh, ja, er zijn ook genoeg renners die, uh, die, ja, die spreken alleen maar uh, Russisch en, uh, en Italiaans. En uh, die kunnen voor de rest en niks. Ja, mm. dan wordt het wel lastig natuurlijk. Maar ja, dat wist ik voor de tijd. En uh, ja, dat, uh, daar heb ik wel over nagedacht. Maar uh, ja, nee, volgens... je moet er gewoon mee doen. En, volgens mij red jij en, je ja, wel dan, daar, dan, of niet? Ja, precies. Ik, ik, ben, uh, ik ben gewoon een nuchtere Fries. En uh, ja... Ik, uh, ik, ik moet gewoon mijn ding doen. Ik moet gewoon uh, fietsen en, en gewoon laten zien wat ik kan. En uh, als ik dat doe, en, ja, dan, dan, uh, dan, dan komt alles vanzelf wel. En, uh, ja, met handen en voeten kun je heel veel doen. En uh, ik, ik denk nu naar, ja, naar uh, we kennen elkaar nu denk ik uh, anderhalve maand of zo. En, uh, bah, ik denk dat ik gewoon heel goed in, in, in een groep ligt en... Uh, ja, dat, dat het andersom ook zo is. Dus uh, ja, ja, dat, dat komt is er goed. geen probleem meer. Ja, nou, ik, ik wens jou heel veel succes de komende maanden. Ja, dankjewel. En natuurlijk ja. uh, in Australië. Ja, dankjewel. We gaan je okay. volgen, Lieve, dankjewel. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave?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 Israël wil dat Vitens een groot contract met het Israëlische waterbedrijf Mekorod toch doorzet. Vitens zegt het contract onlangs op omdat Mekorod betrokken is bij projecten in Palestijnse gebieden. In een brief van 19 december die in handen is van de NOS... noemt de Israëlische ambassadeur het besluit om te stoppen absurd... omdat Mekorod naar eigen zeggen ook aan Palestijnse klanten levert. De Libische premier, dan heeft olietankers gewaarschuwd om weg te blijven van havens... die in handen zijn van gewapende groeperingen... Als ze toch aanleggen, kunnen ze tot zinken worden gebracht, zegt zij dan. Aantal havens in het oostelijk deel van Libië wordt geblokkeerd... door gewapende milities die meer autonomie willen in de regio. Vakbond FVV Bouw is boos op minister Kamp van Economische Zaken. Kamp suggereerde maandag dat een deel van de 400 ontslagen... Aldel-medewerkers aan de slag kan in de bouw. Maar volgens de bond zijn duizenden bouwvakkers in het gebied werkloos. Minister Kamp laat weten dat in het gesprek verschillende zaken aan de orde zijn geweest... waarvan de kansen voor werk in de bouw er één is geweest in Groningen. En in Roosendaal is afgelopen weekend generaal buitendienst Govert Huizer overleden. Was onder meer verantwoordelijk voor de militaire operaties in het buitenland. Huizer was onder meer ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw... en grootofficier in de orde van Oranje Nassau. Hij was 82 jaar. Dat is het belangrijkste nieuws. Dankjewel, Mark Visser. We gaan door naar het weer. Bij mij in de studio, Peter Kuipers-Munneke. Um, Peter, wat zijn de verwachtingen voor vanavond? We hebben eigenlijk al de hele week hetzelfde, namelijk... overdag lekker warm en dan s'avonds wat regen. Ja, wat dat betreft valt vandaag ook weer prachtig in dat rijtje. Dat dacht We ik al. We kunnen gewoon het bandje van gisteren pakken wat dat betreft. Nee, het gaat toch vanavond wel weer een klein beetje regenen. Maar die regen komt wel pas heel laat in het land. Ik denk pas aan het begin van de nacht zelfs in het zuidwesten. Maar die regen die breidt zich dan wel vrij snel uit. En dan gaat het vannacht op de meeste plaatsen regenen. De meeste regen in het westen en het noorden van het land. En in Limburg blijft het misschien zelfs wel droog vannacht. Maar... Dan gaat het dan morgen overdag weer regenen. Kijk eens aan. Dus er zal regen vallen in Nederland. Uh, dan hoor ik geruchten over sneeuw volgende week. Is dat uh, op uh, enige basis gegrond? Ja, de geruchtenmachine die draait weer op volle toeren. G uh, dat is wel grappig, want uh, ongeveer twee keer per dag... dan uh, worden er resultaten van weermodellen de wereld ingeslingerd. Mm. En, uh, met uh, de bekende pluimen pluim voor de ja, meeste ja, mensen. Ja. En de pluim van gisteren was erg warm... Dus uh, van sneeuw zou absoluut geen sprake zijn. Maar de pluim van vanochtend was ineens heel enthousiast... met uh, wat lagere temperaturen. Dat wil zeggen zo twee, drie graden boven nul en s'nachts lichte vorst. Maar omdat er toch ook wel wat lage drukactiviteit in ons land blijft... Uh, ook uh, volgende week, betekent dat er af en toe... ook neerslaggebieden overtrekken. Ja, En bij lage temperaturen kan er natuurlijk wat natte sneeuw zijn... en misschien zelfs wel wat droge sneeuw. Laat het is nog een beetje koffiedik kijken. Nou, dankjewel. Peter Kauwers-Munneke, door naar de verkeersinformatie. Johnson-Hokke. Een handjevol files met een totaallengte van 36 kilometer. Wel probleem op de A2 Den naar eindhoven Daar staat dus in Noord noorden best west 7 kilometer. De weg is daar afgesloten wegen een ernstig ongeluk. Uh, wilt u niet in de file staan, kunt u het beste... Bij Bijklopende vecht omrijden via Tilburg volgt dan de wegnummers A65 en de A58. En op de andere rijbaan van de A2 staat een kijkersfile tussen um, Kopers Ekkerswijk en Bestwest. Daar staat 3 kilometer. En op de A15 richting Europort daar is een ongeluk gebeurd bij de bottaktunnel. Het gevolg is 5 kilometer file. En bij de Bottachtentunnel is de linkerreis ook dicht. Het beest van Appingedam, zoals hij wel wordt genoemd, is niet veroordeeld vandaag in Duitsland, maar ook niet vrijgesproken. Hoe dat nou zit, hoort u straks.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 Het is zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De rechtbank in het Duitse Hagen velt geen oordeel over de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. De 92-jarige Bruins stond terecht voor de moord op verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema. De rechter stelt dat er te veel onduidelijkheid is om überhaupt tot een oordeel te komen. Luistert u naar Rienkamer. De belangstelling voor de uitspraak in de zaak tegen Siert Bruins was groot. Zo'n 50 fotografen, kamermensen en journalisten stonden de Nederlandse oud-SDR op te wachten toen hij achter zijn rollator de Spoergerichtszaal van de rechtbank in Hagen binnenging. De camera's en sämtliche afnamegerichten stellen en uitzuscheiden, waar we jetzt te oortijds meteen komen. Groot was bij velen ook de verbazing na de onverwachte beslissing van de rechtbank. Geen vrijspraak, maar ook geen veroordeling. De rechtszaak wordt stilgelegd omdat de aanklacht moord niet is bewezen zegt de persrechter. De grond is der dat een straftaat vastgesteld worden is. Hij had zich naar der kamer een doodslag, also de tötung des Dijkema schuldig gemaakt. Hij heeft weliswaar samen met een andere SD'er verzetsman Dijkema om het leven gebracht, maar alleen doodslag is bewezen. En doodslag is al lang verjaard. Om het veel zwaardere moord vast te kunnen stellen, moesten er nog veel vragen beantwoord worden, maar dat kan niet omdat de getuigen niet meer leven. niet meer leven. En daarom is deze zaak afgerond zonder een oordeel van de rechter. De aanklager overweegt hoge beroep. Ook al was hij niet verrast door de beslissing van de rechtbank. Het gaat hier in deze zaak namelijk om een moeilijk te bewijzen... argeloze in het Duits Heimtückische moord. Is verzetsman Dijkema in 1944 met een list meegenomen en doodgeschoten? Of wist hij wat zijn lot was? Volgens de rechtbank Hier in Hagen moet dat worden vastgesteld. In ramen van der heimtukkenmerkmalen, te wijzen. Argeloosheid of onwetendheid bij het slachtoffer over zijn lot is, zeker bij verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog, nu nog heel moeilijk vast te stellen. Juist daarom kon de rechtbank niet tot een uitspraak komen. En we hebben altijd gezegd dat het een heel moeilijke zaak zou worden om dat te bewijzen. Nou, dat is de aspect waar we immer gezegd hebben dat is een uiterst problematische zaak. Al dus de officier van justitie en dus geen veroordeling maar ook geen vrijspraak. De 97-jarige zus van de vermoorde verzetsman is uiteraard teleurgesteld. Haar advocaat vindt deze beslissing van de rechters in Hagen een slag in het gezicht van de Duitse justitie. is een slag in het gezicht der De Duitse justitie heeft 70 jaar nodig gehad om tot vervolging over te gaan. Ik vind dat de van de rechter, dat inmiddels overleden getuigen hadden moeten worden gehoord, niet houdbaar is. Uh, niet te houden. Het is een opvatting die meer te horen was na afloop van de zitting. En zelfs de Duitse officier van justitie kan dat begrijpen. Het is zo dat in früheren jaren met de lebenden zeugen. een ganz anderes Ergebnis erbij rausgekommen wäre. Maar dat is nu maar zo, so, dat hebben we jetzt. Ob dat een schlag voor de Duitse justitie is, kan men niet zeggen. Dat uh, hört zich voor mij te gravierend aan, dat so zo te beurteilen. En dat zei de officier van justitie. De verslaggever Rien Kamer is nog altijd in Hagen. Rienk, toen dit bericht vanmiddag binnenkwam op de redactie... stonden we toch allemaal even te kijken. Want um, het is een hele opmerkelijke uitspraak. Hoe was dat in Hagen? Ja, eigenlijk hetzelfde. In ieder geval bij de Nederlandse journalisten. Kijk, ik moet wel zeggen, dit is, uh, gebeurt vaker in het Duitse recht. Het is gewoon een mogelijkheid. Uh, een van de mogelijkheden uh, als, als uitkomst van een zaak. Maar we waren toch uh, ja, allemaal wel, uh, wel verrast. En uh, het is ook wel opmerkelijk. Hè? De officier van justitie zegt dat uh, uh, zojuist ook in dat ehm uh, met zoveel woorden als justitie hier in Duitsland eerder met vervolging was begonnen... dus zeg in de jaren zeventig... dan had er in dit geval misschien wel een veroordeling voor moord uitgerold. Alleen, ja, dat is dus niet gebeurd. Tientallen jaren lang heeft justitie hier in Duitsland geweigerd... om oorlogsmisdadigers te vervolgen voor moord. De redenering was dan, het was oorlog... en als je dan iemand doodschiet, ja, dan strijd je tegen de vijand... en dan is het hooguit doodslag. Doodslag verjaard inderdaad. Nou, nou leek het erop in 2010... Toen Heinrich Boeren, een andere Nederlandse assessor, werd veroordeeld tot levenslang voor de moord op twee Joodse broers. Dat dat zou veranderen. Maar goed, vandaag eh, oordeelt deze rechtbank eh, in Hagen dus dat er nog te veel vragen zijn te stellen aan getuigen die niet meer leven. Je zou dus kunnen zeggen, de tijd heeft in het voordeel van Sier Bruins gewerkt. En dat is toch een eh, wrange constatering. Ja, Maar goed, hij is niet veroordeeld, maar ook niet echt vrijgesproken. Hè? Hoe, hoe gaat het nu verder? Um, in, in dit soort gevallen kan er ook hoge beroep worden aangetekend. Nou, Bruins gaat dat niet doen. Die was uh, blij dat hij niet veroordeeld was uh, voor uh, moord. Um, de, ik zei het al, de 97-jarige zus van de vermoorde verzetstrijder... Uh, die zou ook in hoge beroep kunnen gaan. Maar haar advocaat zei, ja, ze is 97... Um, ik denk niet dat ze nog uh, uh, het op kan brengen om weer een nieuwe zaak te beginnen. Maar dat is natuurlijk anders voor de officier van justitie, uh, Andreas uh, Brendel. Die zou uh, weer in hoge beroep kunnen gaan. Uh, hij heeft daarvoor uh, een week om die beslissing te nemen... En hij dat hij de komende dagen het fornis gaat bestuderen, zoals het dan heet. En binnen een week dus een beslissing gaat nemen of er hoger beroep volgt in deze zaak. En dus is nog een weekje onzekerheid voor Sier Bruins. Dank je wel. Rink Kamer, hij sprak tot ons vanuit Hagen. Als u meer wilt lezen over de zaak rond Siert Bruins... ga dan even naar de website van de NOS, nos.nl. Het is twaalf minuten over half zes. Nog eventjes naar dat overleg tussen Amsterdam en Rotterdam. Want de grote vraag is of supporters van Feyenoord... voor het eerst in vijf jaar tijd weer op bezoek mogen bij Ajax. Verslaggever Jeroen de Jager is in Amsterdam... waar dat overleg tussen de clubs net begonnen is... Um, en anderen wellicht ook, denk ik. Jeroen, wie zitten daar allemaal aan tafel? Ja, daar, is, daar zitten inderdaad Lara, de gemeente Rotterdam en uh, Amsterdam aan tafel, burgemeesters van die steden en ambtenaren. Ajax uh, en Feyenoord supporters, de supportersclubs, de supportersverenigingen. En de clubs natuurlijk uh, Ajax en Feyenoord. De KNVB zit er ook bij als toehoorder. Uh, en de politie, de KNVB, die zegt... het is uiteindelijk echt een beslissing van de gemeentes. Wij zitten erbij om te faciliteren. Uh, en de politie zit er natuurlijk bij... om allerlei uh, uh, issues... die rond de veiligheid eventueel gaan spelen... Uh, te bespreken. De inzet van deze vergadering... deze bijeenkomst, heb ik begrepen... is alleen de wedstrijd... de bekerwedstrijd op 22 januari... ajax Feyenoord, die toevallig, echt toevallig... in de arena gespeeld gaat worden. Er is vijf jaar geleden zo'n supportersverbod voor de uitspelende club opgelegd voor competitiewedstrijden. Dit is een andere situatie, dus moet er hierover gepraat worden. Bovendien heeft uh, burgemeester Van der Laan vorig jaar al laten weten... dat hij er wel klaar voor is om dat uitpubliek van Feyenoord weer toe te laten hier. Abu Talib van Rotterdam die was daar toen nog niet klaar voor. Die staat er inmiddels open voor. Nee. Dus uh, ja, de vraag is nu, gaat het gebeuren, 22 januari, dat na vijf jaar weer Feyenoord supporters in de arena aanwezig zullen zijn. Maar dan kan ik me ook voorstellen, Jeroen, dat als dat goed gaat... Die wedstrijd, ja. dan loop ik wel even op de zaken vooruit natuurlijk op 22 januari, dat er daarna nog meer mogelijk is. Zeker, want uh, 2 maart is bijvoorbeeld de competitiewedstrijd Feyenoord-Ajax. Ik denk, uh, maar dat zullen we over een uur ongeveer horen, want het overleg zal ongeveer een uur duren. Dat ze per wedstrijd zullen gaan kijken en eerst deze bekerwedstrijd zullen afwachten. Kijken hoe dat verloopt, om vervolgens te gaan uh, bekijken of ze uh, stap voor stap ook uh, bij andere wedstrijden weer uh, elkaars publiek toelaten. Oké. Okay. nou Dan hoor ik je over een uurtje wel weer... hier op de zender op Radio 1. Verslaggever. Tot later. Tot later. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Syrische rebellen lijken steeds meer met elkaar te vechten... in plaats van tegen het regime van Assad. Zo komt uit de Noord-Syrische stad Aleppo het bericht... dat rebellen daar het hoofdkwartier van ISIS zouden hebben ingenomen... De jihadisten van ISIS zijn gelieerd aan al Qaeda. U heeft er waarschijnlijk al veel over gehoord op Radio 1. Correspondent Sander van Hoorn volgt voor ons dit verhaal. Um, Sander, wie zijn die rebellen die dat ISIS-hoofdkwartier nu... zouden hebben veroverd? Ja, eigenlijk een, een koepel van de andere rebellen... die uh, zich niets gelegen laten liggen aan uh, ISIS. Wat een machtige partij is, maar wat uh, ook heel sterk... zijn stempel drukt op de gebieden die ze kon. Klachten ook daarover vanuit de burgerbevolking... die de wetten die ISIS oplicht wel heel erg... vinden. Ja, in Aleppo, maar meer in het noorden van Syrië... proberen dus die diverse rebellengroepen eh, ISIS eruit te vechten. En dat lijkt ze dus nu in Aleppo gebeuren, gelukt te zijn. En als het klopt, is dat dan een um, zware klap? We schakelen even over op je telefoon trouwens, Sander... want de andere lijn is niet goed. Is het een zware klap voor ISIS? Dat valt nog te bezien, want ISIS is een uh, sterke en gedreven groep. En de leiders van ISIS die hebben ook gezegd dat ze uh, de andere rebellen net zoals het regeringsleger zullen verpletteren. En dat elk uh, doelwit, ook van de oppositie wat niet achter ISIS staat, een legitiem doelwit is. Dus ja, we zullen moeten afwachten in hoeverre zij in staat zijn om terug te slaan. Maar ja, ze zijn dus nu wel in Aleppo vandaag hun hoofdkwartier kwijt. Dat was gevestigd in een kinderziekenhuis en de beelden op YouTube op dit moment van wat uh, daar aangetroffen werd, uh, gevangenen, dat was nog wel het minste, maar ook mannen op een soort van binnenplaatsje die uh, geëxecuteerd lijken te zijn. Veel uh, van die mannen waren geboeid, hadden schoten, waarvan uh, ik met mijn oog zeg dat ze door het hoofd zijn gegaan, dus echt geëxecuteerd. En ja, dat geeft ook maar weer een beetje aan hoe Isis met zijn gevangenen om is gegaan. Ja. Klopt het beeld um, dat toch nou bijvoorbeeld in het westen bestaat van rebellen die elkaar steeds meer bevechten in plaats van het regime? Dat is natuurlijk het gevaar dat uh, het regime, de regering daar nu uh, lachend aan de zijlijn staat. Diplomaten in Damascus die dat ook wel bevestigen en zeggen dat dit goed uh, voor hen is dat die oppositie elkaar bevecht. Ja. Het is een, een simpele rekensom op het moment dat je vijand onderling is, dus Ja, dan vaar je daar zelf natuurlijk uh, wel bij. Dat betekent niet trouwens dat als uh, die rebellen in Aleppo zo aan het vechten zijn... dat de regering dus in staat is om die hele stad weer zelf in te nemen. Dat is natuurlijk een gevecht wat uh, eventueel nog moet komen. Maar ja, die uh, oppositie die verzwakt elkaar intussen natuurlijk wel. Ja. ja, we hebben ook nog de Syrische Nationale Coalitie, de SNC, die door het Westen gesteunde oppositie heet. Um, en die overleggen he, op dit moment over wel of niet deelnemen aan de door Amerika en Rusland georganiseerde vredesconferentie. Is het al duidelijk ja. of ze er bij zullen zijn in Genève op 22 januari? Ja, nou een aantal mensen heeft al gezegd dat ze absoluut niet gaan. Een aantal mensen zegt dat ze absoluut wel gaan, maar dat ze dat voornamelijk doen onder druk van het Westen. Het grootste probleem, lijkt mij, wat je kunt krijgen, is dat er in Zwitserland vergaderd wordt door de regering en door een oppositie waarvan eigenlijk niemand weet namens wie ze daar zitten, die geen basis hebben, geen achterban hebben in Syrië... en dat alle afspraken die daar eventueel gemaakt zouden uh, kunnen worden... dat je dus nog maar moet afwachten of die op de grond uitvoerbaar zijn. Het zijn uh, ja, de, de, de grote problemen op dit moment in de opmaat naar die vredesconferentie... waarvan ik eigenlijk nog maar moet afwachten of die wel doorgaat. Correspondent Sander van Hoorn, dank je wel. Een overzicht van de files op dit moment heeft John Hoka. Ja, probleem op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Er staat 6 kilometer bij Apeldoorn na een ongeluk. En de linker rijstok is daar dicht. En ook dicht is de A2 Den Bosse Eindhoven door een eindig ongeluk bij Best. Daar is ook een auto uitgebrand. Het gevolg is een zeven kilometer file tussen Bokstel Noord en Best West. Je kunt het beste bij knopend Vught omrijden via Tilburg. Volgt dan de wegnummers A65 en de A58. En op de A15 zijn twee ongelukken gebeurd. Zal eerst bij Hoogvliet richting Rotterdam. Er staat 3 kilometer. Er is één rijstok dicht en op de rijbaan richting dan staat voor de Botek-tunnel 6 kilometer. En ook daar is de linkerijst ook afgesloten. Het is tien minuten voor zes. Ik praat nog even door over Vitens en PGGM. De twee Nederlandse bedrijven die geen zaken meer willen doen... met hun Israëlische collega's vanwege het nederzettingenbeleid. En dat doe ik met SGP-leider Kees van der Staaij... want die is op dit moment in Israël, op bezoek... Meneer van der Staaij, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de houding van uh, beide bedrijven, PGGM en Vitens? Ja, ik betreur die beslissingen zeer. Uh, ook omdat je hier in Israël gelijk ook ziet dat het veel aandacht krijgt. Dat het een grotere impact heeft. Um, dat het echt opvalt ook wat hier gebeurt. En dat wordt gezegd van, hey, banden worden ook verbroken die er eerder al uh, waren. Mm -hmm. uh, Nederland loopt ook echt uit de pas in vergelijking met andere landen. Terwijl eigenlijk de doelstelling was, daar is pas ook nog de reis naar Israël geweest, ook vanuit het kabinet, om te zeggen, laten we juist ook kijken hoe we de banden kunnen aanhalen. Hoe juist ook bedrijven meer kunnen stimuleren om zaken te doen. Ja. En ik heb het idee dat het nu juist, het, het sfeertje wat nu ontstaat, is steeds meer dat van een boycott. Ja, ja, en daar wordt uh, fel op gereageerd door ook de Israëlische regering. Um, ik begrijp van onze correspondent um, dat de Israëlische regering het idee heeft dat um, het huidige kabinet, de Nederlandse regering, zich af wil zetten tegen het vorige kabinet als het gaat om het Israël of het Israël beleid. Ziet u dat ook zo? Ja. Nou, als, als we minister Timmermans in het debat een tijdje geleden, uh, geleden horen, was het, het is gewoon het staande beleid. Maar uh, wat hier opvalt is, ja maar er gebeuren nu dingen die eerder niet gebeurden. Hoe komt het dan dat er ineens nu allerlei aanscherpingen aan orde lijken te zijn? Dat er banden verbroken worden die, die soms al lange tijd zijn, samenwerkingsverbanden nu gaan sneuvelen. Uh, ja, dat lijkt toch echt wel een duidelijke aanscherping en zo wordt het hier zeker wel gevoeld en uh, opgevat. Want u spreekt daar um, andere politici die dat zo opvatten, begrijp ik? Ja, wij spreken hier met, inderdaad met, met mensen vanuit politiek, vanuit maatschappelijke organisaties. Uh, en ik heb ook gesproken gisteren met uh, de, de baas zeg maar, van Mekkerot, de, de CEO van Mekkerot. Mm -hmm. En, uh, en, en ja, die waren ook echt verbaasd en overrompeld door de gang van zaken, waar een hele positieve samenwerking eerder aan de orde was, dat eigenlijk uh, toch ineens werd gezegd uh, van nee, dit gaat allemaal niet door, want het ligt wat te gevoelig. Als we even kijken naar het voorbeeld van zijn, uh, want u heeft het nou over Mekarot... maar um, um, PGGM um, stopt met um, de uh, investeringen in verschillende banken... en met het samenwerken met verschillende banken... omdat zij ook actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden. Um, en ja, zij doen dat omdat de Verenigde Naties... die nederzetting als illegaal bestempelen. Zou het ook kunnen dat uh, PGGM... Op die manier toch eigenstandig uh, beleid uitvoert en zich niet zozeer door het kabinet laat leiden. Ja, in ieder geval wordt er ook door PGGM dan weer een veel sterkere invulling aangegeven dan tot nu toe steeds is gebeurd. En als je het zo indirect ook nog gaat toepassen van ja, als een bank ook nog weer eens activiteiten financiert, die ook in die betwiste gebieden plaatsvinden. dan vinden we dat al een reden om niet meer uh, mee te doen. Nou, maar als die nederzettingen verder... illegaal worden, als illegaal worden bestempeld door de VN. Want, want waar moet je ja, je anders aan houden, dat he, vraag ik in, me dan. In, in, in resoluties het geval is, Of er, er is een discussie over het gebied... maar aan de andere kant is er ook nooit gezegd... en dat wordt ook steeds, steeds scherper opgevat alsof elke plaats uh, waar Joden hier ook in leven... ook al soms voor decennia, alsof dat allemaal al volstrekt illegaal is... en uh, iedereen daar onmiddellijk het land moet verlaten. Het is ook een kwestie van, er is gewoon een discussie... die uiteindelijk ook beslecht zou moeten worden bij vredesbesprekingen. Mm. En, um, en, en bovendien, wat wij, ik heb ook vandaag nog gesproken uh, in de Westbank... met Palestijnse zakenmensen. En die zeggen ook bij een enorme, waar je heel weinig over hoort soms... waar enorme bouwontwikkelingen die er ook zijn, juist voor Palestijnen... Een hele nieuwe Palestijnse stad die wordt gebouwd. Ik zou graag in Nederlandse bedrijven ook gecommitteerd zien. Die economieën zijn zo met elkaar verweven. dat als je niet oppast, dat je eigenlijk ook de economie voor de Palestijnen daarmee aan het afknijpen bent. En dan zeg ik ja, waar zijn we nou zo langzaam mee bezig? Mm. Het vredesproces wordt hier niet mee gediend. De Palestijnen worden hier niet mee geholpen. De naam van Nederland wordt eigenlijk juist ook geschaald. En de relatie met Israël staat op spel. Dus ja. ik, ik ben daar wel erg bezorgd ja, over. En, ik ben ook en... graag. Het zijn vooral ook die onderlinge relaties. Want vandaag werd bekend dat de Israëlische ambassadeur... probeert de aandeelhouders van Fidens weer te bewerken met, uh, met boze brieven. Is, is dat nou een correcte manier van handelen? Nou ja, dat, dat geeft aan um, hoe gevoelig dat het inderdaad ligt. En dat men hier echt ook uh, niet zegt van ja, er zijn rimpelingen in de vijf en dat gaat weer voorbij. Ook erg bezorgd is voor het president hier. Is dat steeds het ene volgt weer het andere op. En nu krijg je langzaam het idee van alsof de hele zaken doen hier besmet is. En uh, ja, dat is buitengewoon ongelukkig. En uh, ik heb dan ook uh, een debat aangevraagd, ook na het recess met uh, minister Timmermans hierover, om toch ook opheldering te krijgen. Hoe is dat nou met Vitens gegaan? En ja, het kabinet zegt dan wel eerder, het is allemaal uh, zoals het altijd al deden, maar het lijkt toch wel duidelijk nu een aanscherping en het wordt steeds als een boycott. Oh, okay. Dus wat wilt u uh, dan van minister Timmermans weten? Ik zou van uh, minister Timmermans willen weten, wat is er nou bij Vitens uh, gebeurd? Ja. Is dat nou inderdaad ook toch Vanuit uh, de Nederlandse uh, overheid, uh, buitenlandse zaken, nou wel of niet ook um, um, tot stand gebracht dat die banden verbroken worden. Daar hoor ik ook verschillende verhalen over, want Timmans heeft ook weer gezegd... Nee, Vitens, dat mocht we eigenlijk gewoon. Uh, dat nou. was geen probleem. En wat zou je verder nog en, willen aan aan weten van hoor hem? Ik Kort. Weer van van, ja, maar het was wel ook onder politieke uh, druk of, of invloed dat wij tot die uh, beslissingen zijn gekomen. Van, hoe voorkomen we nou dat hier nou uh, uh, door wat er nu aan, aan de hand is... steeds meer bedrijven hier gaan afzien van zaken doen... in plaats van dat we dat juist Goed. bevorderen. Duidelijk. Kees van der Stijn vanuit Israël. Fijn dat u even wilde reageren, meneer van der Steijn. Heel graag gedaan. Vijf minuten voor zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over een... Nou, een paar minuten begint in het Franse Nantes een demonstratie... tegen de omstreden comiek Dieudonné. We hebben het er al even over gehad in het Radio 1-journaal. Hij wil daar, ondanks een verbod van de burgemeester... in het theater optreden. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Val, is Dieudonné een antisemiet. Een grap over de Joodse radiojournalist Patrick Cohen... is voor hem en vele andere politici de druppel. Van die grap bestaat een geheime opname. Moi, tu vois, quand je parler, Patrick Cohen tu vois, tu vois, les <laughs> Ja, wat zegt hij als ik hem hoor praten, denk ik. Patrico Hen, hmm, de gaskamers. Ze zijn er een vergeten. Jammer. Al dus, Je Donné. Je Donné is in de tegenaanval gegaan. Nu steeds meer burgemeesters zijn optredens verbieden. correspondent Ron Linker, waar bestaat die tegenaanval uit? Die tegenavond die speelt zich voorlopig vooral af in de coulissen van de rechtszaal. Gerdoné heeft de rechter gevraagd om bijvoorbeeld het verbod van zijn show in Nantes op te schorten. Hè, dat dus morgen zou plaatsvinden. Dat is uiteraard dus ook een spoedzaak. Uh, morgenmiddag doet de rechter al uitspraak. En als Gerdoné dus wint, dan gaat dat optreden toch door. Maar daar blijft er niet bij voor de omstreden komiek. Want hij heeft ook een, een klacht ingediend tegen verschillende media. We lieten net een fragmentje horen uh, van een optreden. Hij heeft klachten ingediend tegen de media die dat die die opname gemaakt heeft, omdat hij zegt van... ja, daar hadden jullie helemaal geen opnames van mogen maken. En verder heeft hij ook minister Vals van Binnenlandse Zaken aangeklaagd. Want dat is de minister hè, die, achter hem, die hem achter de broek zit. Uh, Djeudoné vindt dat Vals hem ten onrechte van van alles en nog wat beschuldigd. Beschuldigd van antisemitisme. Iets wat Djeudoné zelf nog altijd ontkent. Nee. Nou, gewacht jij een grote opkomst bij die demonstratie zo duidelijk in dat? Nou ja, wat we hebben gezien tot nu toe zijn vooral wat lege stoeltjes. De angel is een beetje uit die demonstratie gehaald. door het verbod dat de regisseur. sorry, de burgemeester van Nantes heeft ingesteld. De angst is er een beetje uitgehaald. In plaats daarvan is er straks een manifestatie. Uh, de toehoorders krijgen daar te horen wat volgens de organisatie het gevaar is van de optredens van Deurne. Deurne, zelf die overigens ook heeft aangekondigd wat er ook gebeurt om morgen naar Nantes te komen. Dus vandaag demonstreren de tegenstanders van Deurne. Morgen is het woord aan zijn aanhangers. Ron Linker, dankjewel. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Ik wens u een hele fijne avond en die begint zo dadelijk natuurlijk met de EO. Het mag je fixen. Goedenavond.